De Libische opstandelingen zeggen dat ze zijn opgerukt tot 80 kilometer van Tripoli. Er wordt volgens een woordvoerder fel gevochten om de stad Bir al-Ghanam. Vandaaruit is het nog enkele tientallen kilometers naar de strategisch gelegen oliehaven Zawiya. Tripoli ligt even ten oosten van deze stad. Bij de gevechten, gisteren en vandaag, zouden aan beide zijden doden zijn gevallen.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 In de Randstad staan files op de A4, vlaardingen Hoofdvliet, bij Knoppen-Benelux 4 kilometer. Op de A27, Utrecht-Breda, tussen knoppen Heupolder en Autohout 2 kilometer. De rijstok is daar Je kunt eventueel omrijden via de noordkant van Breda over de A59 en de A16. Op de N201, Hilversum-Uithoorn, staat een file tussen Vinkenveen en Uithoorn 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 VM Text TV op kanaal 45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 Put my hands up into the light, light, light. I was walking down the street. reach out my finger it feels like more than distance